Met het NOS-journaal. D66 en ChristenUnie gaan niet verder onderhandelen over gezamenlijke deelname aan een kabinet. De partijleiders Pechtold en Segers maakten dat bekend na een drie uur durend gesprek onder leiding van informateur Schippers. Volgens christenunie voorman Segers waren de persoonlijke verhoudingen goed, maar heeft verder praten geen zin. De partijen liggen vooral op medisch-ethische onderwerpen ver uit elkaar. Maar ook op andere gebieden, zoals inkomensverdeling, waren er obstakels. Morgen debatteert de Tweede Kamer over de nu ontstane situatie. De dader van de aanslag in Manchester is de 22-jarige Salman Abedi. De Britse autoriteiten hebben zijn identiteit bevestigd. Hij zou bekend zijn geweest bij de veiligheidsdiensten... Onderzocht wordt nog of hij alleen handelde. Abedi zou gisteren vanuit Londen de trein naar Manchester hebben genomen, waar hij zich rond kwart over elf s'avonds opblies bij een popconcert. Abedi zou het kind zijn van Libische vluchtelingen die voor het regime van Gaddafi de wijk naar Groot-Brittannië namen. In een groot Belgisch onderzoek naar drugstransporten uit Zuid-Amerika zijn 17 mensen opgepakt, 13 in België en 4 in Nederland. Ze zouden via de havens van Rotterdam en Antwerpen grote hoeveelheden cocaïne hebben binnengesmokkeld. De drugs zaten onder meer verstopt in dozen met bananen. Bij diverse huiszoekingen werden cocaïne, MDMA en 200.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Bij een brand in een varkensstal in Milheese in Brabant zijn 200 biggen en 20 zeugen omgekomen. Ruim 600 varkens konden op tijd naar buiten gebracht worden. De eigenaar van de stallen zag vanmiddag het golfplaten dak in brand staan. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij de brand is ook asbest vrijgekomen, maar volgens de brandweer is er geen gevaar voor omwonenden. Het weer, de wind neemt af, vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden. Morgen en donderdag opnieuw veel zon, al zijn er in het noorden ook wolken. In Limburg kan het dan 25 graden worden. Vrijdag en in het weekend nog warmer, mogelijk zelfs tropisch met maximaal rond 30 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad en file op de A27, Utrecht-Breda, tussen Industrieterrein Avelingen, dat is bij de brug bij Gorkum, en Werkendam, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.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 Ik heb een Welkom bij deze aflevering van ZFMJS. een van de langst lopende programma's van ZFM Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Als altijd is mijn tune bij dit programma... How Do You Like Your Ex in the Morning? Uitgevoerd door Mulder en Mulder. Het duo met Vivian Mulder op de bas... en Johan Mulder, pianist, zanger, docent en begeleider. Johan is... Twee weken geleden overleden. Een groot verlies voor de muziekwereld en niet alleen in deze regio. Zijn talenten zijn ruim vastgelegd op diverse platen en cd's. En ook met andere groepen. Ik laat graag vandaag een kleine selectie horen van die stukken. De volgende opname is van de cd How Do You Like Your Ex in the Morning. De eerste cd, de tweede cd van het uh, duo. Het... Stuk bekend geworden door de vertolking van Yves Montand, Le feuille Morte. Johan Mulder heeft het muziceren met de pat paplepel binnengekregen. Vader Eef, beroepsmuzikant die heel zijn leven van de muziek heeft geleefd... speelde zowel in beroepsorkesten, onder andere met uh, Eddie Christiani... als uh, een groot deel van zijn leven als zelfstandig pianist, entertainer... in deze regio uh, hebben zeer velen hem diverse keren meegemaakt in, uh, uh, heel vaak in Wilma en Albert... en in andere uh, plaatselijke uh, gelegenheden in Zandvoort. En op feesten en partijen. En zijn zoon Johan heeft dat uh, eigenlijk uh, um, spelenderwijs... letterlijk en figuurlijk overgenomen. Ik ga nu een stukje laten horen waar uh, Johan Mulder speelt en zingt... Taking a Change... Of love. Here I go again, I hear the trumpets blow again. All aglow again, taking a chance on love. Here I slide again, about to take that ride again. Starry eyed again, taking a chance on love. Well, I thought that cards were frame up. I never would try. Now I'm taking the game up And the ace of hearts are high Things are mending now a rainbow ending now We have a happy ending now Taking a chance on love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 rainbow ending now, we have a happy ending now. Taking a chance on love, taking a chance on love. Johan Mulder speelde jarenlang in diverse regionale bands... omdat hij een uiterst handig begeleider bleek... die voor geen gat te vangen was. Wat er ook in het orkest gebeurde, hij pakte het altijd op sublieme wijze op... Hij uh, heeft jarenlang ook in de band van uh, Billy B. gespeeld en heeft daar het, uh, uh, het entertainment leven nog beter leren kennen, zullen we maar zeggen. Ik laat nu een stukje horen waar hij prachtig uh, uh, jazz wols speelt, London by Night. London by Night. Johan Mulder. M het trio Mulder en Mulder heeft in totaal vier cd's gemaakt. Met voornamelijk stukken uh, uit het American Songbook, Want dat was uh, wel hun ding. Ik laat nu een stuk horen van de cd How High the Moon. Waar Johan Mulder prachtig excelleert in. Back home again in Indiana. Back home again in Indiana. Gespeeld door Johan Mulder... die twee weken geleden overleden is. Ik laat nog een laatste stukje horen. Dat is van de laatste cd Let's Do It... van november 2014. Deze laatste cd is niet zonder slag of stoot... tot stand gekomen, want destijds ging het... enigszins moeizaam, omdat Johan... Net voor de geplande opname. Zijn vinger heeft gebroken bij een fietsongeluk. En dat is natuurlijk uh, het ergste wat een pianist kan overkomen. En dat heeft weer allemaal uh, een tijdje geduurd voordat uh, in orde was. Gelukkig is dat allemaal goed gekomen. Een laatste stukje gespeeld door Mulder en Mulder. met Johan Mulder aan de piano. En het stuk is uh, Love Me Tender. What you bring to me werd gezongen door mevrouw die geboren is als R R Ruth Lee Jones en later de artiestennaam heeft aangenomen van eh, Diana Washington zij is eh, begonnen in een kerkkoor zoals veel Amerikaanse zangerissen en is eh, uiteindelijk terechtgekomen via eh, nachtclub bij de band van Lionel Hampton, en toen is het uh, gegaan als een raket. In 1959 doorgebroken met uh, de hit What a Difference, A Day Made. En later in 1961, I'm Mad About The Boy. 39 jaar oud is zij slechts geworden, maar heeft ons heel veel prachtigs nagelaten. Ik laat nog één stukje horen van Diana Washington. Come rain or come shine. shine high as a mountain deep as a river come rain or come shine I guess when I met you Just one of those. Van Bud Schenk Take 5 En dan gaan we nu naar Het quintet Van Stan Stella bij Starlight En altijd maar overal doorheen... blijft dat een, een, wonderbaarlijke, een wonderbaarlijk spelende saxofonist. We gaan nu over naar iets geheel anders. De Nederlandse groep Vrommerman is vernoemd naar Harry Vrommerman in 1927 oprichter van de Comedian Harmonists. Dit Duitse ensemble, vijf zangers en een pianist was eind jaren 20 en begin jaren 30 van de vorige eeuw een sensatie. Dankzij hun muzikale veelzijdigheid, virtuositeit en gevoel voor vocale humor... groeiden zij in korte tijd uit tot internationale beroemdheden. In 35 werden ze door de nazi's gedwongen zichzelf op te heffen... aangezien drie van de zangers joods waren. En daarmee werd dit ensemble voorgoed het zwijgen opgelegd. In, in Nederland is een uh, groep vocalisten opgestaan... die uh, voor de grap, min of meer in 2005... tijdens het Grachtenfestival een lied zongen... in de stijl van de comedian Harmonist. En een nieuwe groep was geboren... die uh, uh, haar repertoire put uit het repertoire van de Harmonist. En dan heb ik het over de Nederlandse groep. Frommere man die uh, veel stukken uh, op het repertoire hebben uh, uit diverse landen en allerlei stijlen. Ik ga nu wat laten horen. Een stuk, dat uh, in een Nederlands stuk geschreven door Joop de Leur. En het is een bewerking van Bel me even op 7777. Oscar Petersen Trio. met Ray Brown op de bas en Ed Thickpen op de drums. Things ain't what they used to be. In meerdere Haarlemse uh, cafés hangt een uh, zelfde uh, foto van een groep muzikanten. Een foto uh, genomen in de jaren tachtig op een jam session in... Uh, Café de Witte Zwaan. En daarop uh, staat... Uh, behalve Johan Mulder... ook uh, onder meer... Ruud Brink. En, en dat is een foto... die door iedereen gekoesterd wordt. Want dat was allemaal uit de tijd... dat er in Haarlem nog veel... gemuziceerd werd door grote muzikanten... in, uh, in de cafés. Dat is... Uh, beduidend minder geworden. Maar gelukkig hebben al de platen nog. Ik ga iets laten horen van uh, een opname uit 89, een live opname in, uh, in, uit Session, het programma. Rob Aangebeek piano, Ruud Brink op de sax, Harry Emery op de bas... en Joe op de op het slagwerk. En het is getiteld Things Ain't What They Used To Be. Ruud Brink. Brink met uh, Things ain't what they used to be. We gaan dit eerste uur ZFM Jazz afsluiten met de uh, Senior Blues gespeeld door het orkest van Horace Silver. En na de reclame en het journaal graag weer voor het volgende volle uur ZFM Jazz. Tot zo.